4 Uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. ChristenUnie en SGP waarschuwen de coalitie om niet de confrontatie te zoeken als het om principiële zaken gaat. SGP-leider Van der Staaij zegt dat niet allerlei zaken op scherp moeten worden gezet. De Tweede Kamer spreekt vanavond over het initiatiefwetsvoorstel van D66 en de SP... voor het schrappen van het verbod op godslastering uit het wetboek van strafrecht. Het voorstel is verzekerd van een ruime Kamermeerderheid. Ook VVD en PvdA zijn ervoor. Kamerlid Segers van de ChristenUnie is daar niet blij mee. Als deze agenda inderdaad consequent wordt uitgevoerd en als voorstel naar voorstel hier uh, op de agenda komt en iedere keer meerderheid zegt van jongens uh, weg ermee, alles wat lief en dierbaar is voor een religieuze minderheid, daar moeten we uh, vanaf. Ja, dan is dat natuurlijk voor ons geen aanmoediging om heel constructief mee te gaan denken over allerlei ingewikkelde vragen ja, die bij ons ook pijn veroorzaken. Zegers doelt ermee op de steun die het kabinet bij de oppositie zoekt voor de nieuwe bezuinigingen. Op Guantanamo Bay gaan steeds meer gevangenen in hongerstaking. 24 gedetineerden zijn gestopt met eten. Vrijdag waren het er nog 14. Ze protesteren tegen de uitzichtloze situatie in het gevangenenkamp op Cuba. Op Guantanamo Bay worden 166 terreurverdachten vastgehouden. Ze zitten er bijna allemaal 11 jaar zonder dat er een aanklacht tegen hen is ingediend. De regering van president Obama heeft ruim de helft van de gevangenen inmiddels vrijgelaten of overgeplaatst. Maar de beloofde sluiting van het kamp laat nog altijd op zich wachten.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 Het aantal vakantieboekingen van Nederlanders naar Cyprus is deze week vrijwel helemaal stilgevallen. Dat komt door de financiële situatie op het eiland, zegt reisorganisatie Toei. Er wordt veel minder geboekt dan in de weken ervoor. Dat is ook logisch, omdat er heel veel media aandacht is. Dus we zullen moeten kijken hoe dat in de komende weken zich verder gaat ontwikkelen. Toeristen zijn vooral bang dat ze met een lege portemonnee komen te zitten... nu de banken op het eiland gesloten zijn. Vorig jaar gingen 59.000 Nederlanders naar Cyprus. Het weer in het zuidoosten en oosten valt nog wat winterse neerslag... maar op steeds meer plaatsen is het droog bij 2 tot 5 graden. Vannacht koelt het af tot iets onder het vriespunt. Morgen, 4 tot 6 graden, staat dan weinig wind en er is geregeld zon. ANWB Verkeersinformatie, een normaal begin van de avondspits... 24 kilometer file, vertraging bij Amsterdam en Rotterdam. De enige file die opvalt is die op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar stond de enige tijd een vrachtwagen stil... die blokkeerde een rechte reishok dicht...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 Het is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen meteen uh, ons buitenlandpanel, maar eerst de wetenschap met Frederik Melman. Frederik, Hi. welkom. Jij gaat voor ons nog even iets dieper in op een klein berichtje... wat vanochtend in de Volkskrant stond, uh, waaruit wij op zouden moeten maken... dat door uh, een gat in de schedel, in een oeroude schedel... Wij iets te weten kunnen komen over de inteelt onder onze prehistorische voorouders. Ja, het hmm. seksleven, te zeggen. Hè? Het seksleven zelfs. In <laughs> ja, 2010 gingen het ook al de, de, onze wenkbrauw omhoog toen we ontdekten dat de Neandertaler het met uh, onze voorouders gedaan had. Ja. En uh, nu blijkt inderdaad uit dit onderzoek van Chinese en Amerikaanse onderzoekers uh, deze week. Ja, dat, dat ze ook teelt pleegden. Maar, ja. maar een gat in een schedel. Ze vinden een oeroude schedel, daar ja. zit een gat in. Waar zit dat gat? Nou, kijk, de, die schedel vonden ze in stukken, vijf stukken. En die hebben ze een mooie reconstructie van gemaakt. En inderdaad, dat gat, dat vonden ze, dat zit een beetje achter, bovenop, achterop. Op niet de fontanel. Hoofd. Niet de fontanel, iets mm -hmm. achter. Maar um, ja, als je geboren wordt, dan zijn die platen, die zitten nog niet tegen elkaar aan. Dat groeit mooi, mooi tegen elkaar aan. Alleen precies op de plek waar het dicht zou moeten groeien, zit die plek. En... In het begin dachten die, die, die onderzoekers dat ze vast wel een of andere oermens een speer doorheen gejaagd hebben. Ja. Maar dat bleek uit verder onderzoek niet. En was eigenlijk heel opvallend. Het is en... echt een defect. Het, het is een... echt een defect. Mm -hmm. nou, en je kan een, de, de vergelijking trekken. Met hetzelfde defect vinden we tegenwoordig ook bij de moderne mens. En zo zijn ze een beetje op die link gekomen. Uh, het gaat om een, een wel een zeer, zeldzaam, uh, zeer zeldzame genetische aandoening. Uh, 1 op de 25.000. Maar goed, dat is veroorzaakt door aan. Intelt veroorzaakt door inthild, precies. Want dat weten van de moderne mens bij ons hm. komt het door inthild. En uh, ja, tel een en een bij elkaar op. Hoe, dat kan, de... hoe kan je überhaupt leven met zo'n gat in je hoofd? Ja, dat vraag je je af. Hè. Maar um, het schijnt als je erop drukt dat het wel pijn doet... dat je hoofd pijn van kan krijgen. Maar voor de rest, het wordt wel eens geassocieerd met... Uh, je ziet ook wel eens dat mensen er hersenafwijkingen van hebben... Maar bij ons, wij kunnen daar prima oud mee worden. Dus ook deze oermens is daar prima oud mee Want geworden. Want hoe oud was die schedel die ze gevonden hebben ja, van 100.000 jaar oud? Konden ze zien hoe oud die mens is geweest? Ja, daar hebben ze metingen aan gedaan. En uh, die moet naar schatting 30 jaar zijn. Dan denk je niet oud. Maar in die tijd... Hoe wow. ja, wat? Als je dan best ja. te overleven, 30 jaar. Dus goed te leven met zo'n gat, je moet er geen spering in krijgen. Maar als je dat niet krijgt, dan <lacht> overleef je het. Maar nu even, wat ook van belang was aan het onderzoek... dat het niet een freak-accident was dat ze dat vonden. Nee, want de reden dat ze het vonden... betekent dat er dus veel meer van dat soort schedels moeten zijn. Net zoals je één rat ziet, dan zijn er honderden. <lacht> dus, hè. Uh, dat betekent dus dat het gewoon usance was bij die mensen om intelt te plegen. Maar intelt is bij alle mensensoorten tot nu toe, bij mij weten, taboe geweest. En niet voor niks want het tast de soort aan mm -hmm. in dit geval niet zit er een evolutionair voordeel dan uh, nou de onderzoekers hebben daarover gespeculeerd en, en ze zeggen ook van waarschijnlijk konden die Oermens niet anders. Wat we weten is dat in tijden dat het bar en boos was... en, en weinig voedsel of misschien veel ijs en koud... dat uh, die oermensen zich in hele kleine populaties terugtrokken. Moet je denken aan hoogstens 2000 mensen. Ja, dan is het poeltje mannen en vrouwen waar je mee, mee moet doen. Dat was is gewoon, van, een, bij gebrek aan beter. Bij gebrek aan beter moesten ze dat. Het zorgde wel voor ontzettende instabiliteit van die groep. Mm -hmm. Met kans op uitsterven is niet gebeurd. Maar dan krijg je dit soort dingen. Ja, dan moet je mm. met elkaar doen met dit soort genetische Met andere woorden, die populatie was, stond, was al eh, ex-relict, eh, eh, stond, stond op, stond op uh, uitsterven. uitsterven. En dat hebben ze eigenlijk versneld met die intelt. Ze ja, hebben ze gewoon zijn... tijd gekocht. Ja, nou ja, ze zijn niet uitgestorven, want wij zijn daar nou uiteindelijk... uit voortgekomen natuurlijk, maar um, het feit dat je deze genetische... defecten ziet, maakt wel, ja, ze moesten het met elkaar doen... en ja. uh, ze wisten er wel mee te overleven. Ja, ja. oké. Okay. Verzindingrijk. Ja. ja, weer ietsje wijzer dan we vanochtend waren toen we... De eerste uh, uh, berichten hierover lazen. Dank je wel. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Publicist en Arabist Petra Stine en collega VPRO... programmamaker en buitenlands specialist Chris Keijne. Welkom beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Morgen, we weten het langzamerhand allemaal... komt de Turkse premier Erdogan voor een officieel bezoek naar ons land. De kandidaat EU-staat is een hele belangrijke zakenpartner voor ons. Een hele belangrijke regionale macht... Uh, ze komen in het kader van 400 jaar handelsrelaties, Turkije en Nederland. Uh, daar ging het afgelopen dagen helemaal niet over. Het ging natuurlijk over de ophef over dat 9-jarige jongetje Yunus. Jongetje van Turkse afkomst. Zit bij Nederland bij een lesbisch stel uh, onder, ondergedoken, alweer een week of zo. Ja, dat zijn zijn pleegouders en met z'n allen zijn ze ondergedoken. Precies, ondergedoken. Ja. En uh, de uh, biologische moeder schreef moord en brand. Het laatste nieuws was dat ze zegt: Ik heb helemaal niks tegen lesbische uh, vrouwen. Ik wil alleen dat ze Turks in de Turkse cultuur dat die in de Turkse cultuur wordt opgevoed. Dat is mijn enige punt, zegt ze. Nou, Chris, er is al heel wat geschreven mm -hmm. over de commotie enzovoort... over de Turkse inmenging. Mm -hmm. Minister Asscher heeft het uh, wat voor woord gebruikt... Die ook acceptabel uh, om... en aanmatigend. En aanmatigend, ja. Is dat nou zo raar dat een, uh, dat een, een, een, een, een land dit soort dingen zegt over een ander land... zijn eigen we... mensen... Ik heb het idee dat wij ook wel eens wat over Turkije op te merken hebben gehad. Niet alleen als Nederland, maar als heel Europa. En... Ik kijk helemaal afgezien van alle discussie die er al geweest is. Uh, of, of men een punt heeft, want dat vind ik veel minder. Maar om te zeggen, die Turken hebben zich nergens mee te bemoeien, dat vind ik onzin. Mm -hmm. Wij hebben ons heel vaak met mensenrechtenkwesties in Turkije bemoeid. En nou ja, of dit een mensenrechtenkwestie is of niet, dat, daar kan je ook nog over discussiëren. Maar ik zou niet weten waarom ze hun mond daarover hebben. Ja, Jij vindt houden. eigenlijk dat er hysterisch wordt gereageerd. Nou, ik vind het heel onverstandig. Kijk, als je mm -hmm. iets wil uitleggen. Hé? Eh? En de, die kans zou je moeten grijpen. Je kan niets uitleggen over onze normen en waarden. Je kan niets uitleggen over tolerantie ten opzichte van... of tolerantie, het accepteren van homoseksualiteit. Je kan niets uitleggen over hoe je jeugdzorg kan organiseren enzovoort. Allemaal hele verstandige dingen die we hier hopelijk goed geregeld hebben. Als je dat wil uitleggen, moet je niet beginnen met te zeggen... en hey, jij moet eerst je mond houden. Nee. Nou ja, en in de, in, de briefing, in de briefing van Frans Timmermans... die minister, zaken. minister van Buitenlandse Zaken, die binnenkort wel weer eens naar Moskou gaat... zal zeker uh, aandachtpunten zijn over uh, homoseksualiteit in Rusland, over uh, de pussy riots. En dan, dan zegt de minister van Buitenlandse Zaken... we willen graag handel drijven, maar we maken ons enorme ja. zorgen... over uw binnenlandse ontwikkelingen. Ja. Dat hoort gewoon bij bilaterale relaties tussen landen. Of gezegd of dan ook, je moet je mond houden. Maar, ja, maar dan hebben <laughs> we ons er wel tegenaan. Ja is het niet wachten, Petra Stine, op het moment dat de omringende Arabische landen uh, van, van Turkije, want Turkije is zoals bekend geen Arabisch land, denken van wacht eens even, wij hebben ook uh, landgenoten daar in die westerse wereld zitten. Hoe gaat dat met, uh, met de kinderen daarvan? Nou, dat je dus als een olief uh... al zich uit gaat breiden op een gegeven moment. Nou, ik... Ik heb de indruk dat ze op dit moment in de Arabische wereld. een paar andere wat grotere zorgen hebben. dan uh, pleegzorg of jeugdzorg in Nederland. Wat ik zelf wel interessant vind. dat was het laatste nieuws. Uh, een, een Nederlandse uh, journalist van Turkse afkomst. Kim Al Rijke. heeft er net een tweet op uh, rondgestuurd. Hij is in die rechtszaak gedoken. Mm -hmm. en is erachter gekomen. dat er toch nog wel wat haken en ogen aan dit hele verhaal zitten. Van hoe is dat nou precies gegaan? Was er sprake van mishandeling? En hij, zijn stelling is. we moeten ons uh, nu eens gaan druk maken over de jeugdzorg en of de jeugdzorg de wensen van de ouders nog wel echt serieus neemt. Mm. In de brede zin van het woord. Mm, en dat vind ja. ik wel een belangrijke toevoeging. Ja. En misschien kan je uh, in andere landen iets verwachten als daar ook iemand herkozen moet worden. Want Erdogan wil natuurlijk wel gewoon volgend jaar president worden. Ja. En ja. ik denk dat dat er ook wel iets mee Maar Erdogan ja. heeft. heeft zelf gezegd dat het wat hem betreft eigenlijk, of heeft eigenlijk niks gezegd. Het staat niet op de agenda. Hij komt hier morgen, uh, als ik het goed begrepen heb, om over hele andere misschien belangrijke dingen nou ja, te praten. En bovendien wordt er morgen een hele belangrijke Verklaring van zijn ja. belangrijkste tegenstander van de afgelopen 29 jaar... namelijk de uit Eutjalan verwacht. Dus ik denk ook dat hij daar iets meer op zit te wachten... dan op een gesprek met Rutte ja. Hero. En ja. wat ja. moeten we daarvan verwachten, trouwens, van die uh, verklaring? Ja, de verwachting is toch dat hij een wapenstilstand af gaat kondigen... en misschien ook wel zijn strijders zal oproepen om zich terug te trekken uit, uit Turkije. Er zijn in december vredesgesprekken gestart tussen Erdogan en de PKK. Dat is voor het eerst dat dat in het openbaar gebeurt. Dat was al een hele belangrijke stap... En ja, wat zou hij anders moeten verklaren? Dat is wel de verwachting. Nou, wat, wat ik wel bijzonder vind... Hij, uh, Abdullah Atchalan zit al sinds 1999 in de gevangenis. En uh, nou, hij is dus schijnbaar nog steeds een macht voor, uh, om rekening mee te houden. Zelfs voor de Turkse regering. En hij heeft nu vanuit de gevangenis gezegd... waar we op inzetten is grondwettelijke rechten voor de Turkse Koerden. Mm -hmm. En dat als dat zou gaan gebeuren, dan krijg je wel iets interessants. Want de Koerden... In de regio zijn verdeeld over vier landen, waaronder, en, Syrië. waaronder Syrië, Iran, Irak. En stel nou dat ze dit op een goede manier oplossen, hè, ja. laten we niet alleen maar aan doen, doen denken dat ze inderdaad in de komende vijf tot tien jaar... want dat zal het wel duren... een manier vinden om daarmee om te gaan. Zou dat een positief effect kunnen zijn, hebben... voor de rest van uh, de Koerden in de regio? Uh -huh. He, dat er meer rechten komen uh, vanuit een grondwettelijke benadering. Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat, dat Erdogan dit nu doet. Het is de laatste twee jaar... Ze hadden veel ambities, de Turken, in de regio. Ze wilden echt een bepalende macht worden in de regio. Goede relaties met de, met de buren allemaal. En dat is niet helemaal goed gegaan... En Arabische Lente heeft wat dat betreft ook veel aandacht bij Turkije weggetrokken. Uh, en Erdogan is er erg op gebrand om zijn, zijn positie in de regio weer te versterken. En als hij inderdaad, wat Petra zegt... een Goed akkoord met de Koerden zou sluiten, mm -hmm. zou hem dat heel goed uitkomen. Bovendien kijkt hij natuurlijk ook met angst en beven naar. Hij heeft al een, een semi-onafhankelijke Koerdische staat in Irak aan zijn grens. Wil hij ook nog niet eens in Syrië? En in Syrië zijn, zijn, is, is de Koerdische groepering natuurlijk ook steeds be bezig, meer bezig om zijn eigen positie te profileren. En als hij er straks twee heeft, dan zal hij in ieder geval van zijn eigen oorlog wel af willen. Mm -hmm. Ja, maar om even een relatie, misschien te kunstmatig, moet je het gelijk zeggen, Petra, te leggen met, die, uh, met de burgeroorlog in Syrië. Als hij een goede deal maar voor het zegt, met de Koerden, dan zal het Westen daar zeer uh, tevreden naar kijken. En uh, dan stijgt toch Turkije in het aanzien van het Westen. En zullen ze misschien ook meer gelegenheid krijgen om daar een rol te spelen in Syrië, een vredestichter of wat dan ook. Nou ja, de Turken hebben zich heel duidelijk uitgesproken... dat Bashar al-Assad de president van Syrië moet vertrekken. Nou, hij zit er nog steeds. En mijn grote vrees is nu dat je bijna... het is niet helemaal te vergelijken... maar bijna een soort Mugabe-Zimbabwe-scenario krijgt... dat hij er in 2014, wanneer zijn termijn afloopt... als president er nog steeds zit... Wat ik, wat ik zie in de Arabische wereld, in Egypte, in Libanon, in Syrië... dat er eigenlijk op twee manieren naar Turkije wordt gekeken. Erdogan, eh, Abdullah Gullah, de president van Turkije... dat zijn voor veel jongeren in de Arabische wereld... die zoeken naar een manier van islam en moderniteit eh, om die te combineren. Dat zijn het echte helden... Maar je hebt zeg maar, meer de seculiere, liberale uh, groep... die nog steeds best groot is in een aantal landen. Ja, die zien een soort herhaling van het Ottomaanse Rijk uh, ontstaan... maar dan wel onder de vlag van de islam. En daar maken ze zich enorme zorgen over. Ja. Dus het, het, het, de rol van Turkije de komende jaren in de regio blijft een... Uh, ja, daar blijft heel veel onrust over. Ja. Maar het was, ik, vond, ik vond het wel interessant om uh, gisteren, uh, maandag geloof ik alweer, heeft uh, de Syrische Nationale Raad, dus de, zeg maar het overkoepelende orgaan van de oppositie in Syrië, heeft een premier benoemd. Ja. Ja. Iemand uh, van Koerdische uh, afkomst? Een, een, oh. een Koerd. Ja. Ja. En um, dat, dat zou een signaal kunnen zijn van de Syrische oppositie naar Turkije. Dat Ze zeggen van, nou, wij, wij uh, gaan in ieder geval zorgen... dat we de Koerden binnenboord houden... zodat jullie niet bang hoeven te zijn... voor een uh, semi-autonome Koerdische uh, staat de, in Syrië. Uh, de heer Hassan Hetou, die nu als premier van de toekomstige overgangsregering uh, is Syrië. gekozen. Mm -hmm. Nou, in dat proces over die verkiezingen kun je heel veel over zeggen, maar wat interessant is, het is een vrij onbekende man. Hij is uh, wel in Syrië geboren, maar hij is in Texas uh, opgegroeid. Hij werkt in de IT en hij werkt een aantal maanden al, volgens mij sinds november, in uh, dat grensgebied tussen Turkije ja. en Syrië. En hij is de manager van de zogenaamde Assistant Coordination Unit en dat is eigenlijk het orgaan binnen de Syrische oppositie, binnen de Syrische coalitie verantwoordelijk voor humanitaire hulp. Mm -hmm. En... Dat heeft hij schijnbaar vrij goed gedaan. Dus ik weet van Westerse diplomaten dat het een hele. Ja, het is een technocraat. Iemand die dingen voor elkaar kan krijgen. En hij heeft natuurlijk goede banden met de Amerikanen. En dat is op dit moment. Laten we eventjes Syrië. Het nieuws is natuurlijk nu dat beide strijdende partijen daar elkaar beschuldigen van het gebruik van chemische wapens. We weten allemaal dat Amerika, maar ook Engeland eigenlijk het West heeft gezegd. Als er chemische wapens gebruikt gaan worden, is de rode lijn overschreden, dan gaan we ingrijpen. NAVO zegt nu weer geen militair ingrijpen in Syrië. Maar goed, je hebt het gevoel... ik weet niet of dat zo is, Chris, dat iedereen eigenlijk bijna aanmechtig zit te wachten tot het mag. Tot er echt iets gebeurt dat er, dat er, dat er ingegrepen kan worden. Dat er misschien van beide kanten geprovoceerd wordt. Wat denk jij? Ja, uh, dat van, van beide kanten weet ik niet. Uh, van, van één kant... Het, het is mij. Ik heb er natuurlijk ook over nagedacht. Wie zou er op dit moment belang bij hebben. dat die rode lijn overschreden wordt. en nee. dat uh, de NAVO. Of, of wie dan ook. zich ermee gaat bemoeien. Um, de. Is mij niet helemaal duidelijk. Ik, ik weet namelijk, Kijk, ik Kijk, wat is gezegd namelijk... nou de bedoeling die erachter zit. Want het allerlaatste nieuws is dan ook nog dat die minister van Inlichtingen in Israël, Israël ja. en de voorzitter van de Commissie van uh, Veiligheidszaken in het Huis van Afvalvaarder in Amerika de laatste heel iets min, zeggen. De laatste iets minder stellig. Maar de minister van Inlichtingen in Israël ja, zegt: ja. er is gewoon aan. Er is Geen bewijs wijsbaar. dat er chemische wapens ja. Ja. zijn. En voorbij. waarschijnlijk ja. door de troepen van Assad, hebben ze daarbij gezegd. Eer gisteren of gisteren, ik ben het even kwijt... zegt de NAVO, wij zijn klaar om in te grijpen. <Klacht> en dat, dat versterkt dat beeld wat nou is ja, al schetst. Ze, ze is lullen gewoon naar een conclusie toe. Nou ja, er is natuurlijk je ziet absoluut dat er een momentum aan het ontstaan is. Het begon mm -hmm. vorige week met, met Hollande... die nadat Cameron dat al eerder had gedaan... Uh, zei, wij vinden nu ook dat het verzet bewapend moet gaan worden... Gisteren kwam John Kerry, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... daarbij met te zeggen dat Amerika daar niet voor zou gaan liggen. Toen kwamen die geruchten van chemische wapens. Toen zag je twee invloedrijke senatoren, Amerikanen. Lindsey Graham die zei, we moeten zelfs boots on the ground hebben. Amerikaanse soldaten in Syrië om, dat, uh, om die chemische wapens... Ja, uh, uh, uh, uh, uh, <Osiris> yeah, precies. Op het moment, om zoiets te zeggen. Om die chemische wapens te, uh, te bewaken. Daar gingen ze vorige keer ook naar zoeken namelijk. Je schrijft een build-up. En, en vervolgens kwam Carl Levin, de voorzitter van uh, de Commissie voor Veiligheidsdiensten van de Senaat... die zei, we moeten een no-fly zone instellen. En dat moeten we gaan doen met die Patriot-raketten die we daar langs... Dus, dus je ziet langzamerhand wel gewoon ja, steeds meer trof. beweging ja. in dezelfde ja. richting. Dat is absoluut waar. Ja, in hoeverre die, die vermeende, zeg ik toch nog maar, chemische aanval van mm -hmm. gisteren daar iets mee te maken heeft. Het is allemaal wel heel erg toevallig, ja. Ja. Nou, ik heb de afgelopen. Ik ga morgen naar Dubai voor een uh, grote conferentie van een heleboel uh, NGO's die zich met uh, humanitaire hulp wereldwijd bezighouden. En daar staat Syrië hoog op de agenda. En dan zie je bij die humanitaire organisaties, maar ook bij de Nederlandse bevolking. Ja, een enorme verwarring. Van hoe krijgen we nou die 4 miljoen? Hè? Dat is bijna een, een vierde van de bevolking, is ontheemd of gevlucht. Hoe krijgen we hulp naar die mensen toe? Ja. De bescherming burgerbevolking. Het is een VN-afspraak dat we na Rwanda hebben we gezegd... dat doen we dus nooit meer op deze manier. Responsibility to protect. Ja, dat is natuurlijk een wassen neus gebleken. En als je niks doet, en dat zit volgens mij nu ook wel in, in de... Uh, de wat meer open houding van de Tweede Kamer. richting uh, Frans Timmermans, tenminste. van buitenlandse de zaken. Ja, niets doen betekent dat Assad sterk blijft. maar ook dat allerlei radicale, islamistische, jihadistische elementen. steeds meer aanhang krijgen. Want die hebben wel wapens. Ja, ja want dat is tot nu toe steeds het argument. Hè? Als je wapens stuurt, dan vallen ze in de verkeerde handen. Maar dat, dat, die, die dat, hebben dat wapens. argument begrijp ik inderdaad ook mm -hmm. niet. Want die krijgen hun wapens al lang ja. uit Qatar en Qatar, naar het saoedi ja. arabië ja, en, dus. en, en waar ik zelf heel veel problemen mee heb. als ik even een voetbalmetafoor uh, mag gebruiken. Okay. Het is toch een beetje of uh, FC Barcelona... Hè? met Messi en uh, tegenover een aantal wijkteams... van uh, Amsterdam, Rotterdam en, en uh, Zutphen... Uh, die nog nooit met elkaar samengespeeld hebben. Die zeggen, hop, speel de wedstrijd. Het is geen gelijke strijd. Bashar al-Assad krijgt wapens uit Rusland. Uh, heeft uh, een leger achter zich. Heeft ook nog een deel van de bevolking achter zich. En de andere kant, dat is een samengeraapt ja, zootje. Ja. Uh, FC Knudden vind mm. ik... Uh, ja. Maar goed, Syrië is nee, FC knudden. En maar daar Petra, zit geen gelijke maar, verhouding. Maar, maar even tot slot, we moeten ook naar Israël. Maar, oh ja, uh, maar naar hoe kan het dan, wat oh ja. jij zegt, zo'n giga-overmacht van de president in Syrië, maar toch, zijn elite-troepen rond Damascus zijn gehalveerd door dit telletje Ragtag-benders. Nee, nou, ja. De overmacht, die in het afkalven, maar je krijgt nu een soort van impasse. En ik denk dat die alleen maar doorgebroken kan worden doordat er uh, luchtafweer geschud nou, wordt ja, geleverd aan de mensen ja, geen, die die, hebben, die vliegtuigen ja. uit de lucht. De kunnen halen. Assad heeft ja. controle over het luchtruim en heeft tanks en zij hebben geen luchtafweer en kunnen niet heel veel tegen die tanks nee. beginnen. Dat is het grootste probleem. Daarom nee. is een, een no-fly zone, zou een, zou een mogelijk begin Maar dat trainer. betekent een no-fly zone over heel uh, Syrië. Je merkt toch in de retoriek ja, dat men dat, dat alleen maar dat in Noord-Syrië Noord wil dat, doen. Ja. Maar Damascus wordt ook gebombardeerd. Nou, ik vond het ja. wel grappig. In die inlichtingencommissie zat dus James Stavridis, de, de opperbevelhebber van de NAVO gisteren. Ja. En die werd gevraagd door Levin uh, van zijn jullie er klaar voor. En die zei uiteindelijk, er moest wel een beetje aan hem getrokken worden. Maar uiteindelijk zei hij ja we hebben de plannen klaar liggen. We kunnen net zo ingrijpen als we in Libië ja. hebben ja. gedaan. En daar ging en... het ook om de controle van het precies ja. Ja. Israël dan. Uh, Obama is daar aangekomen voor het eerst als president. Ja. Vorige uh, periode van zijn presidentschap is hij daar helemaal niet geweest. Niet zulke beste verhoudingen met uh, Netanjahu, no. maar je kan je voorstellen... De dat... foto's, Tess, als je de foto's van de aankomst het gebroedelijke schouderklopjes. Fotos, het is ja, echt... De, de lichaamstaal is ja. heel amicaal. hoor. Je kan, uh, Chris, <laughs> hij is daar niet heen gegaan met een kant-en-klare blauwdruk... voor weer een nieuw vredesplan in zijn achterzak. Nee, en je kan je ook voorstellen met alles waar we het net over hadden... Ja. dat dat een heel erg topic zal worden van gesprek. Want zijn medewerkers natuurlijk. hebben het heel erg klein sterker gesproken. Nog, Verwacht precies. Het, veel. Is, het, is, het, is, het is alle verwachtingen wat dat betreft zijn de afgelopen twee weken... Weken naar beneden gepraat ja. door uh, de omgeving van, van Obama. En dat, dat is ook logisch, want er is op dit moment, er zit net een nieuw Israëlisch kabinet, dus er is helemaal geen basis om met een groot plan te komen. Ik, ik denk ook dat uh, Obama vooral zowel voor binnenlands gebruik, hij is natuurlijk vier jaar lang door de Republikeinen aangevallen op zijn vermeende gebrek aan sympathie voor, voor Israël. En niet alleen omdat hij ook nog zijn heet. Um, maar Vooral ook om uh, de gewone Israëli te proberen aan te spreken. Want daar is hij ook niet populair. Ik las net, las net mm. nog een poll van Marief, de krant in Israël... dat 1 op de tien Israëli's maar uh, positief denkt over mm. Obama. Dat is echt weinig. Hij ja. heeft gewoon heel weinig laten zien ten opzichte van Israël. Hij is vorige keer wel naar Cairo gegaan en naar een paar andere islamitische landen... maar niet naar Israël. Dat is hem kwalijk genomen. Hij heeft daar in een toespraak gezegd dat Israël voortkomt uit de holocaust... terwijl ze in Israël toch... 2000 jaar verder terug gaan. Um, <laughs> dus hij heeft een hoop goed te maken. Hij is natuurlijk niet zo'n warme persoonlijkheid als Clinton... die in één beweging alle Israëli's kon omhelzen. En ik denk dat, en dat zal morgenavond moeten gebeuren... in een grote toespraak die hij houdt, dat, dat hij vooral wil laten zien... ik hou heel erg veel van jullie, ik ben jullie beste vriend in de wereld. Ook vervolgens om meer druk op Netanyahu te kunnen zetten. Mm -hmm. Want als je in uh, Israël populair bent dan wordt het voor een premier veel moeilijker om tegen jou in te gaan. Terwijl als de Israëli's denken van die man die houdt toch niet van ons... dan kan het ze ook niet schelen of Netanjahu hem schof via. En dat is dan ook de reden waarom hij op het vliegveld... want hij gaat morgen dus een toespraak houden, zeg je. Ja, maar op het vliegveld gaan. heeft hij al gezegd... ik zie dit bezoek als een kans om de onverbrekelijke band... Uh, tussen onze landen te bevestigen. Zo heet het officieel. Er is een, een heel mooi logo gemaakt. Unbreakable Alliance staat daaronder en dan zie je... Een wapperende vlag die voor de helft uit de Amerikaanse en uit de helft uit de Israëlische ja. bestaat. En Petra, dat, dat is dus voor, het is voor, voor binnenlands gebruik, of voor binnenlands Israëlisch gebruik voor Obama. Onder andere, want hij gaat ook naar de bezette gebieden. Ja. Wat mogen de Palestijnen verwachten van, van dit bezoek? Nou, ik ja, heb, is hij daar populair? Nee, eigenlijk? daar is hij ook absoluut ook populair. niet populair. En de rest van de Arabische wereld uh, scoort hij ook niet hele hoge ogen. Uh, daar ziet men toch uh, een soort samenzwering dat ze nu gewoon ook weer de moslimbroederschap. Uh, in Egypte steunen. Want de deal, het vredesakkoord tussen Israël, Egypte, waar de Palestijnen onderdeel van zijn, de Camp David-akkoorden, ja, die. die dat, dat is een heilig document, hè? bijna bijbels zou ik willen zeggen in deze context. En uh, het is heel duidelijk gebleken dat president Morsi zich aan deze afspraken wil houden. Sterker nog, hij heeft zelfs zijn broeders uh, in de Gaza-strook uh, flink laten inbinden. Dus het is bijna nog beter, hoorde ik laatst van uh, Egyptische diplomaten. Het is nog bijna beter dan tijdens Mubarak. Mm. Dus dat is afgedekt. Ja, En daar zien de Palestijnen eigenlijk dat uh, de Amerikanen gewoon niet uh, heel veel belangstelling hebben voor hun uh, belangen. Ja. Maar er is maar niet... al gedemonstreerd ook. Tegen de komst van Obama oh, ja. gisteren in, in Ramallah. Ja. Er hangen grote affiches in Ramallah. Dat zijn hele merkwaardige ja. affiches met een foto van Obama waarop staat: Laat je telefoon maar thuis. En dat is dan een protest omdat er geen goede mobiele ontvangst is. Geen 3G-net in Ramallah. En daar zijn heel veel Palestijnen boos over, over die ja. affiches. Want die zeggen alsof dat ons grootste ja. probleem is. Ja. Zelfde van die affiches ja. zijn ja. Alweer... Ik, Bij Petra, één lichtpuntje. Wellicht ja. omdat uh, Detterja heeft besloten dat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Tsipriliefni, die die zeer geliefd schijnt te zijn in de Palestijnse gebieden... Ja. Die, gaan de die gaat de onderhandelingen leiden, de vredesonderhandelingen. Nou, ik zag een ander lichtpuntje in, uh, in de toespraak van uh, president Peres. Uh, het was één zinnetje ergens verborgen in de liefdesverklaring uh, die hij voorlas. Maar daar stond iets van, wij strekken ook de hand uit... naar uh, de rest van het Midden-Oosten in vrede. Mm. En uh, nou ben ik al bijna dertig jaar met het Midden-Oosten bezig... en ik heb geleerd dat soms de bijzinnen alleszeggend zijn. Mm. En ik denk dat dit wel veranderd is vergeleken bij uh, nou, de vorige bezoeken... die Arabische wereld... Die Arabische Straat die kan niet meer worden afgekocht door een deal met de dictator. Dus de vraag van Obama aan Netanyahu: wat, wat kun je nou eigenlijk betekenen voor de rest van de Arabische wereld? Zou nog een hele interessante zijn. Misschien dat hij die achtergesloten deuren stelt. En ze gaat absoluut ook over Iran. Iran, ja, natuurlijk. Want ja. daar, daar in om die laatste gespreksronde in Kazachstan. Tussen Iran en de vijf landen die sancties op hebben gelegd. Uh, is een kleine opening geboden. En, en uh, ja. Obama wil ten koste van alles voorkomen dat Israël nu zijn eigen koers gaat Zeker. Gaat, maar Netanjahu uh, heeft al iets ingebonden in de toonhoogte in elk geval. Ja. He, als dus dat is ook Iran, een he. belangrijk doel. Maar, bezoek, uh, denk ik. Ja. Ja. We hebben niet over twee dagen in één keer een wereldschokkend vredesakkoord. Nee, ja. nee, nee. Goed, Petra Stine hoorde u als laatste. Dank je wel. Keijne ook bedankt. Graag en morgen zijn we er niet, want dan uh, wordt er geschaatst. Op deze zender, natuurlijk niet op deze ze zenden maar gewoon ergens in een stadion, maar dat krijgt u allemaal te horen op deze zender. En wij zijn er dan gewoon ja. maandag weer en zo meteen na half vijf hoort u Lucella Carrasco met de vraag: ja, "Goedemiddag. En wij zijn in de zaak gedook van de Nederlandse jongen die uh, zich in de strijd in Syrië heeft begeven en dat met zijn leven heeft moeten bekopen, een jongen uit Delft. Moerad. En we blikken Moerad, ja, we blikken vooruit op het debat over godslastering, maar een interessante confrontatie." Plaatsvindt tussen de christelijke partijen en de coalitie. Dat na het nieuws van Half vijf En dat krijgt u van Joon Tempkama. Radio 1. Het NOS Journaal. Ja, dan sluit ik mooi aan bij wat Lucelle net heeft gezegd. ChristenUnie en SGP waarschuwen de coalitie om niet de confrontatie te zoeken als het om principiële zaken gaat. Partijen zijn er niet blij mee dat de coalitiepartijen keer op keer onderwerpen steunen, zoals het schrappen van het verbod op godslastering. SGP en ChristenUnie zullen dan minder geneigd zijn om het kabinet te steunen met nieuwe bezuinigingen. Minister Dijsselbloem stelt betrokkenheid van de Russen bij de problemen op Cyprus op prijs. Volgens Dijsselbloem loopt er al een lening van de Russen en hij hoopt dat die wordt voortgezet. De minister wilde verder niet ingaan op het verloop van de gesprekken tussen de twee landen. We wachten het af.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Weinig bijzondere bijzonderheden. Voorlopig nog 60 kilometer bij elkaar. Op de A10-ring Amsterdam staat tussen knopend watergasmeer en Schenningwouden 4 kilometer. Heel even waren daar twee rijstroken dicht vanwege een kapotte auto. Wat langere file staat er nog op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 4 kilometer.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 Een goedemiddag, we hebben het over de nieuwe regels om respect op het voetbalveld af te dwingen, dit Radio 1 journaal. Minister Timmermans spreekt over het wapenembargo tegen Syrië, dat waarschijnlijk wel zal vervallen. Zo is de verwachting in Europa en de politieke en financiële spanning op Cyprus. Daar beginnen we mee. Ze zijn er nog niet uit daar hoe ze het financiële reddingsplan vormgeven. Gisteravond verwierp het parlement de afspraak die ze met Europa hadden gemaakt. Uh, de regering, uh, links of rechts, moeten ze toch op Cyprus 5,8 miljard euro vinden... om de banken te redden, want anders komt er geen Europese lening. De voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem. Alle contacten bevestigen dat uh, de randvoorwaarden onverminderd zijn... en uh, dat dus ook het aanbod blijft staan. Uh, en zoals je ook uit de media heeft kunnen vernemen... zijn er vele signalen uit de eurozone die zeggen... ja, de initiatief ligt nu echt bij Cyprus. En veel tijd is er niet, want de banken zullen toch echt binnenkort weer eens open moeten. Dat risico ligt echt bij Cyprus. Ik hoop zeer dat ze daar snel mee komen. Want des te langer het duurt, des te riskanter het is voor de bankensector op Cyprus. De vicepresident van de Centrale Bank op Cyprus zwijgt over het crisisoverleg. Well, I cannot tell you right now because everything is being prepared. Are ja, you in the good mood that there will be any kind of solution? Yes, we have to be optimistic. Hij wil wel zeggen dat uh, we optimistisch moeten zijn en dat is dan daar op Cyprus. Het laatste nieuws is dat de president het kabinet bij elkaar heeft geroepen voor overleg. Dat zou dan over een half uurtje moeten beginnen. Gertjan jan Dennekamp, onze economieverslaggever is op Cyprus. Gertjan, jan wat denk jij? Zit er iets aan te komen? Een, een akkoord? Nou, nog niet. Uh, althans, dat is niet wat wij op dit moment te horen krijgen. Er wordt nog op zoveel plekken onderhandeld en gesproken. Uh, de minister van Financiën is niet bij dat overleg... want die zit in Rusland om te praten met de Russen... om te kijken of daar geld los te trekken is... of steun krijgen is voor een oplossing van dit uh, probleem. Het kabinet zou bij elkaar komen om in ieder geval te praten... over alternatieven, uh, bijvoorbeeld uh, schuldpapier uitgeven... dat uh, Cyprus een grotere schuld op zich neemt, uh, leningen uitschrijft... en uh, uh, op die manier het geld aantrekt. Uh, zo zijn er verschillende alternatieven die nog worden besproken. De, de kerk van Cyprus heeft zich in de discussie... En toen was de lijn helemaal weg. Excuses voor het... Uh, ja, Gert-Jan, ik ga jou even onderbreken, want het was al niet heel uh, fijn te verstaan. En nu viel je helemaal weg. Dus ik stel voor dat we jou bellen. Kijk, ik hoor zelfs aan de overkant de telefoon overgaan. Als je hem nou even opneemt, Gert-Jan, dan hebben we op een andere manier contact. Kan je mij zo horen? Op deze manier zou je me dan wel moeten horen. Zeker, zeker. Goed, je was aan het vertellen okay. dat, uh, dat ze bezig zijn met, uh, met alternatieven. Zeker. Uh, dus het, uh, het kabinet uh, overlegt op dit moment of er alternatieven zijn... bijvoorbeeld door het uh, uitgeven van uh, schuldpapier. Uh, de kerk heeft zich ook gemengd in de discussie. De kerk van Cyprus heeft gezegd... wij willen al ons bezit wel als onderpand geven voor eventueel aan te trekken leningen. En, uh, op die manier wordt er gedacht aan een oplossing. Want je hoorde het uh, Dijsselbloem net heel duidelijk zeggen... Uh, voor Europa is het eigenlijk duidelijk. Die 10 miljard die Europa wel wil geven aan uh, Cyprus als een lening. dat kan alleen maar als Cyprus daar zelf ook geld bij zoekt. Nou ja, en die wanhopige zoektocht. die is nu gaande. Want men weet wel wat men niet wil. Namelijk alle spaarders aanslaan. Maar het alternatief is eigenlijk ook nog niet zo simpel. Nee, en ik had het net al over die banken. Die zijn natuurlijk nu al drie dagen dicht. Uh, morgen waarschijnlijk ook nog. Uh, daar kan je uh, voor de economie natuurlijk ook niet eindeloos mee doorgaan. Nee, maar uh, ja, je kunt ze ook niet is. Dat is ook wel de gedachte. Dus uh, men houdt er hier ook nog wel rekening mee dat als het plan vandaag niet op tafel komt, uh, het alternatieve plan, dat de, uh, dat de banken nog uh, langer dicht zullen blijven. Uh, want uh, ja, pas een plan kan alle onzekerheid wegnemen, ook alle onzekerheid bij de spaarders En nu... Uh, is het gevoel bij heel veel spaarders toch van ja, mijn geld is misschien toch niet veilig bij die bank. Daarom blijven ze dicht en daarom was ook de gedachte, eerst een plan en dan de banken open. Nou ja, men had gezegd, morgen gaan de banken open, maar voorlopig is er nog echt geen plan. Goed, Gertjan Dennekamp was dat vanaf Cyprus. De KNVB heeft vandaag nieuwe maatregelen bekendgemaakt. En ze hopen daarmee het geweld op voetbalvelden tegen te gaan. Een verslag van Roelpaal. Het aantal gewelddadige incidenten is vorig jaar met zo'n 20% gedaald. Tegelijkertijd was 2012 ook het jaar waarin lijnrechter Richard Nieuwenhuizen werd doodgeschopt. 3 december zijn we allemaal met onze neus op de feiten gedrukt. Geflankeerd door minister Opstelten van Veiligheid en minister Schippers van Sport... legde Anton Binnenmars, directeur amateurvoetbal, uit hoe de KNVB het geweld op het veld wil indammen. Er moet nog een tandje bij. We moeten nog intensiever kijken wat kunnen we doen. Het begint ermee dat iedereen de regels kent. Dus hang ze op in je kantine. Dat gaan we langzaam uitbouwen tot een reglementaire verplichting. Spelers moeten een soort theorie-examen doen... om te bewijzen dat ze de spelregels ook daadwerkelijk kennen. Te beginnen met de B-junioren. We hebben zo'n 80.000 B-junioren. Die gaan we opleiden met spelregelkennis. En aan het eind van het seizoen hebben ze een bewijs. Daar beginnen we het nieuwe seizoen mee. Dan de praktijk. Het gaat toch mis. Een overtreding. Grote mond tegen de scheids. Gele kaart. 10 minuten aan de kant afkoelen, link op stuk. Als je voor een bepaalde tijd geschorst bent geweest vanwege wangedrag... dan is het niet zo van straf uitgezeten, nu gewoon weer het veld op. Junior, 9 maanden. Senior, 18 maanden aan de kant van het veld. Niet alleen de straf uitzitten. Je komt het veld niet op voordat je een bewijs van sportief gedrag hebt gehaald. Als een club meermalen in de fout gaat, dan volgen er ook sancties. Dan halen wij de vereniging een weekeinde uit de competitie. En wij zullen dan in het weekende een programma aanbieden om te praten over sportiviteit en respect. De KNVB hoopt dat iedereen een beetje meewerkt. Wij gaan werken met een meldpunt van ordelijkheden. Een webformulier waarin wij iedereen oproepen, leden van de KNVB, toeschouwers, ouders langs de lijn. Wat gebeurt daar waarvan u zegt dat kan niet, dat is niet normaal. Meld het ons. En voor de echt zware incidenten komt er een speciaal alarmnummer: 0800 22 99555. Dan word je vervolgens doorverwezen naar de voetbalofficier, en die kan direct uh, hulp aanbieden. Want zo'n vereniging moet dan bijvoorbeeld aangifte doen. Hoe doe je dat? De burgemeester moet geïnformeerd worden. De KNVB die heeft natuurlijk de contactmensen. Nou, dat is allemaal operationeel het aanstaande voetbalweekend. Dat was de minister. We gaan naar Amersfoort, want daar is onze verslaggever Jeroen de Jager... bij voetbalclub AFC Kwik 1890... om eens te horen hoe het daar allemaal valt, die nieuwe plannen... Um, Jeroen, zo te horen, 1890 een club met een lange traditie. Ja, het is een club met status noemen ze het zelf. Uh, 1890 is inderdaad uh, een van de oudste clubs uh, uh, van Nederland. Een beetje een witte club. Uh, is mij opgevallen. Uh, de eetjes en de effjes die waren, uh, en zijn vanmiddag gaan trainen. Uh, vooral witte kinderen. Uh, en er gebeurt niet zo heel veel. Uh, zeggen ze. Hè? En dan praat je door in de kantine met uh, de mensen die daar rondhangen. En dan hoor je toch dat er ook vorig jaar hier iets is gebeurd. Toen uh, was er de uitclub die, die kreeg ruzie met de scheidsrechter. Die scheidsrechter die ging op een gegeven moment naar zijn auto. Toen is er op die auto ingebeukt. Um, en ook een speler van uh, AFC Kwik deed mee Dus hier gebeuren wel degelijk ook dingen. Die, die speler die is uh, overigens wel uh, gerailleerd uiteindelijk. En hoe reageren ze nu op die nieuwe regels die vandaag zijn uh, bekendgemaakt? Ja, vinden ze eigenlijk wel goed, want uh, één zeggen ze... Uh, wij uh, hebben daar niet zo heel veel mee te maken. Wij zijn een nette club, hier gebeurt niet zoveel. Um, en dus als uh, onze tegenpartij direct met een gele kaart... Uh, tien minuten het veld uit, uh, uit moet, prima maatregel. Uh, uh, dat zijn dan een beetje de reacties van de, van de leden van de club. Hier waren ook de ouders uh, vanmiddag die, uh, die hier met die kindertjes, uh, hun kindertjes uh, kwamen afleveren. En die heb ik ook naar een reactie gevraagd. Als ze bij de jonkies al beginnen met die uh, sancties. Ja. dan denk ik dat ze. Uh, op latere leeftijd. wel meer uh, respect voor elkaar krijgen. Zeg maar. Andere maatregel: um, alle kleintjes moeten op een bepaalde leeftijd. een soort diploma halen. dat ze de spelregels kennen. Nou ja, het is ja. handig toch? Uh, iedereen kent meteen de regels. En. Uh, uh, hoeven uh, iedereen te weten waar die aan toe is. Eenduidigheid in het veld. Nou, ik Afwijkende ik... meningen uh, nog? Uh, nou, ik vind ook met. Uh, uh, ze moeten, de kinderen moeten ook na de wedstrijd moeten ze elkaar een handje geven naar nou, goed gespeeld. En dan merk je nu al dat er allemaal zeggen: oh slecht gespeeld of weet ik het wat. En dan bij die F's, bij die jonkies. Ja, dan ja, al. En, en heeft deze club, AFC Quick, eigenlijk gedragsregels gepubliceerd ook? Want dat wordt ook verplicht. Ja, volgens ja. mij wel. Ja. Volgens mij staat op internet uh, het gedrag. Ja. Ik ga even naar meneer die hier in stilte heeft zitten ja. toeluisteren, maar wel gehoord heeft wat ik zei. Hè? Zo, ja, zo nu nou heb ik wel een beetje opgenomen. Ja. Gele kaart, tien minuten tijdstraf. Ja, vind ik op zich wel goed. Invoering, spelregelbewijs voor jeugdspelers. Ja, als het alleen een speltest is, vind ik het op zich wel goed, ja. Maar... Nou, dan zijn we klaar, toch? Ja. Gaat en... het er allemaal beter op worden? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Nou, ik denk, voor wie de gek wil doen, dan blijft het altijd wel. Uh, als ze eenmaal die waas voor een kop hebben, dan is het. Ja, weet ik niet of het helpt. Nou, hier zijn nog wat jongens blijven hangen. Olivier, wat vind jij van die gele kaart? Um, ik vind het overdreven dat je zo lang aan de kant moet staan... Als je een overtreding hebt gemaakt. 10 minuten te veel, hoe lang dan? Um, vijf minuten maximaal. En waarom geen tien? Nou, tien vind ik een beetje te lang. Dan heb je, ben je bang dat, dat als je eruit gaat, dat de tegenstander scoort zeker? Nou, dat ligt eraan tegen ja. wie je speelt. Ja, nou. Heb jij trouwens kinderen op voetbal, uh, Lucerne, of niet? Nog niet? Nee, ik niet, nee. Nee, nee, ik ook niet. Nee. Dus ik, ik heb er verder niet mee te maken. Maar ik... het klinkt mij, zeg maar, als uh, burger die al die... Uh, dat voetbalgeweld uh, uh, ziet gebeuren. Zijn het, klinkt het als logische maatregelen, toch? Een beetje? <laughs> ja, nee, zeker. Ik hoop dat het werkt. Ja, ik hoop ook dat het werkt. Wie Goed. weet. Jeroen, Jeroen de Jager, dankjewel. Wij recht zelf ook nog even voetballen. We horen jou later deze uitzending nog terug. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is voorlopig nog een spits met niet al te veel bijzonderheden. Uh, was er was net een auto met pech op de A10-ring van Amsterdam... de ring oost richting uh, Amersfoort. Daardoor is het een beetje vastgelopen op de A1... vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt staat 3 kilometer. Een aanrijding op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Ekkersrijd 2 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna kwart voor vijf. Voor het weer is hier Peter Kuipers Munneke. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om twee minuten over twaalf vanmiddag was het zover. Ja, toen stond de zon recht boven de Evenaar. En dat betekent dat de astronomische lente is begonnen. Alleen merken we er nog weinig van, helaas. Nee, het was vandaag koud. Ik heb hier een kaartje voor me liggen met de actuele temperaturen. En uh, ja, in Groningen is het een halve graad. En in Zeeland uh, drie. Maar ah, dat houdt niet over. Dat houdt niet over. En het blijft ook de hele week zo. Ja, het, uh, het blijft ook koud de komende week. Uh, uh, donderdag en vrijdag dan, uh, gaat de temperatuur uh, niet ver boven de 4 of 5 graden uitstijgen. S'nachts gaat het licht vriezen. Wat wel een voordeel is van morgen is uh, dat het uh, zonnetje erbij schijnt en dat uh, de wind gaat liggen. Dus het zal een stuk aangenamer aanvoelen dan, uh, dan vandaag. Dat zonnetje dat boven de evenaar staat, waardoor het trouwens volgens mij ook overal even lang licht is, of ja, niet? Ja, dat noemen we de equinox. En dat betekent dat het vandaag overal op aarde de dag even lang duurt als de nacht. Nou, mooi. Ja. <laughs> dan, dan is dat in ieder geval iets moois vandaag. Zeker. Uh, er werd ook gesproken over sneeuw dit, dit weekend. Stel dat die sneeuw inderdaad zaterdag komt, dat was de verwachting. Is dat dan sneeuw die blijft liggen? Uh, ja, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Want de grond is uh, ja, wel iets boven nul. Dus het is niet zeker of die sneeuw ook blijft liggen. Het is ook niet helemaal zeker of die sneeuw nou als natte sneeuw gaat vallen of als droge sneeuw. Dus uh, ja, dat er neerslag aan zit te komen dit weekend. En dat het in de vorm van sneeuw uh, is, dat is, staat wel uh, vast. Maar het is nog niet helemaal zeker. Ah, en ook nog niet of het blijft liggen. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Vanochtend heeft u ongetwijfeld het nieuws gehoord over de 20-jarige jongen uit Delft. Die is gedood in Syrië. Straks hebben we meer informatie daarover. Nu, Keen. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. When I lost so many lives, sleeping. So Is de laatste tijd. Voor het eerst is een Nederlandse jihadstrijder gesneuveld in Syrië, tenminste voor zover wij weten. Het gaat om een jongen uit Delft, Moerat, van 20 jaar. Verslaggever Robert Bas is de hele dag bezig geweest met uh, deze kwestie. Robert, uh, wat ben jij te weten gekomen over deze jongen? Nou, we weten dat het gaat om een jongen uit Delft inderdaad, uit de wijk Buitenhof. Dat is een van de probleemwijken, daar is hij opgegroeid. Hij was leerling aan het Grootjescollege, dat is een soort college voor openbaar het onderwijs. En een paar jaar geleden is zijn vader plotseling overleden. Toen is hij van school gegaan en uh, leerlingen die hem daarna nog hebben gezien, hebben gezegd dat hij daarna geradicaliseerd is, dat hij zich opeens traditioneel ging kleden, dat hij zijn baard liet groeien. En uh, dat is het profiel een beetje. We weten ook dat hij wel deel heeft genomen aan demonstraties. Uh, bijvoorbeeld een beruchte Pro Burka demonstratie... een paar jaar geleden in Den Haag. Dus het is een jongen zeg maar, die nou ja, mogelijk door allerlei uh, persoonlijke problemen... in het radicale circuit terecht is gekomen. Afgereisd is naar Syrië en daar dus om het leven is gekomen. En is bekend of hij daar alleen naartoe is gegaan... of dat hij met een groep is gegaan? Nou, dat laatste lijkt het geval te zijn. We hebben verschillende bronnen gesproken. En uh, het laatste verhaal wat een beetje zeg maar, overal wel bevestigd... Het is een groepje geweest van jongeren uit Delft. Anderen hebben het ook over dat er een aantal Rotterdamse jongeren bij betrokken zouden zijn geweest. De groep zou vrij fors zijn, 20, 25 jongeren. Een aantal van die jongeren hadden, laten we zeggen, criminele antecedenten. Die zijn wel eens een keer met politie en justitie in aanraking gekomen. En die zouden hun reis naar Syrië met name zien als een soort boetedoening... een manier om schoonschip te maken. En we weten ook dat de broer van Murat ook in Syrië is op dit moment. Ja, die is, daar, die is daar nog steeds. En die is dan ook bekend met wie ze meevechten en tegen wie? Nee, dat is on, ja, tegen, ongetwijfeld tegen de, de troepen van Assad. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel militieachtige clubjes bezig daar en zo. Uh, een deel van de jongeren uit Nederland heeft zich aangesloten... bij de Al-Nusra-brigade. Uh, of deze jongeren daar ook bij aangesloten zijn, weten we niet. Uh, laten we zo zeggen, deze jongeren zijn niet zo heel erg populair in Syrië. Ze staan niet heel erg op ze te springen. Dus de, het vrije Syrische leger, nou, daar zullen ze zich niet bij hebben aangesloten... Het zullen met name die hele kleine splintergroeperingjes zijn... die uh, uh, met de Koran in de hand uh, Assad-troepen aan het bestrijden zijn. Maar we hopen daar de komende dagen wat meer informatie over te krijgen. Ja, want als je zegt ze staan er niet om te springen... dan zijn ze zo te horen op eigen initiatief gegaan. Maar wa uh, waarom staan ze niet te springen om dit soort jongeren? Nou, dit soort jongeren uh, hebben natuurlijk helemaal geen militaire opleiding... geen achtergrond. Uh, in de veel gevallen spreken ze ook geen Arabisch. Kunnen zich moeilijk verstaanbaar maken. Uh, er zitten een aantal Nederlandse jongeren bij. Het laatste verhaal had ook bekeerlingen bij zich dus zeg maar een Nederlandse jongeren die zich bekeerd hebben tot de islam en die er ook aan het meevechten zijn, ja. Dat is een beetje het kanonnenvlees, dat hoor je aan alle kanten. Deze jongens worden aan het front ingezet... met oude roestige kalasjnikovs naar voren gestuurd. De kans dat ze sneuvelen is gewoon heel erg groot. Ja, dat zie je in dit geval ook maar. En het is overigens nog maar de vraag of hij de eerste is. Want vandaag hebben we met heel veel mensen gesproken. En er gaan ook verhalen dat er al eerder mensen zijn gesneuveld... vanuit Nederland, onder wie mogelijke jongen uit Delft. En dat zijn we nog verder aan het uitzoeken. Ja, want de AIVD houdt zich natuurlijk bezig met, met jongeren die radicaliseren. Ook, ook met uh, dit soort jongeren die dan naar. Gaan, of wordt er gedacht, heel cynisch, van nou ja laat ze maar gaan... en we zien wel of ze terugkomen? Nou, dat cynisme, dat merk je wel in het buitenland. We hebben met de buitenlandse inlichtingdienst gesproken. In Duitsland bijvoorbeeld, die kijken op die manier een beetje tegenaan. Uh, ik heb het idee dat ze de inlichtingdienst in Nederland... er toch wel een stuk serieus naar kijkt... van ook wat de gevolgen zijn voor de jongeren als ze terugkomen. En ja, de, uh, niet iedereen zal terugkomen, dat zien we vandaag ook maar weer. Maar de jongeren die terugkomen, die hebben ook hele ernstige zingen meegemaakt. Die zijn getraumatiseerd, die zijn geïndoctrineerd... vaak door de brigades waar ze terechtkomen. Komen. En vormen daardoor zo ook wel een gevaar in Nederland straks. Met Robert Bas, dankjewel. Je gaat dus uh, verder uitzoeken wie er allemaal nog meer mee was. Uh, je zei al, die broer is daar. Wordt er dan nog contact mee gelegd... om hem hierheen te halen door, door de familie, door zijn moeder? Of, of weet je daar niks van? Wat we hebben begrepen is dat de moeder uh, de afgelopen dagen met de broer heeft gesproken, telefonisch. En hem heeft uh, opgeroepen om terug te keren. Maar dat hij ook heeft laten blijken dat hij dat niet zal doen, dat hij daar zal blijven doorvechten. Ja, je kan je voorstellen, hij zit waarschijnlijk met een heel groepje jongeren daar zo... Uh, in, samen aan het vechten, dan kan je ook niet makkelijk eruit snappen. Ook niet als je moeder belt. Robert Bas, dankjewel voor jouw uh, verslag. En ondertussen wordt er druk gesproken over het wapenembargo tegen Syrië. Engeland wil daar vanaf, Frankrijk ook. In dit weekend vergaderen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken erover. Minister Timmermans hoopt het embargo daar wel overeind te houden... maar is realistisch. We hebben een wapenembargo dat duurt tot eind mei. Frankrijk en uh, het Verenigd Koninkrijk... We uh, willen nu graag uh, wijzigingen in dat embargo. Ik weet die, niet. Die willen het versoepelen voor het verzet? Dat zeggen ze, maar ik weet niet precies wat ze willen. Dus daar wacht ik even af uh, vrijdag om te horen wat ze willen. Wat de Nederlandse regering betreft is er op dit moment geen aanleiding tot aanpassing van dat wapenembargo. Omdat wij per saldo vinden dat het uh, uh, leveren van uh, wapens aan de oppositie meer risico's uh, in, in zich bergt dan dat het voordelen oplevert. U bent bang dat dat gaat leiden tot meer geweld? Ja, maar bang dat het gaat leiden tot meer geweld. Bovendien dat het gaat leiden tot het verspreiden van die wapens... in een gebied dat toch al heel kwetsbaar en volatiel is. Zodat er misschien elders ook conflicten ontstaan. Als jihadisten hun handen krijgen op die wapens... dan is het onvoorspelbaar waar die wapens terechtkomen... en welke ellende ze kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd krijgt de regering steeds nieuwe wapens, die jihadisten ook. Alleen het verzet wat door het Westen wordt gesteund, dat krijgen ze nu niet. Is dat het dilemma? Dat is precies het dilemma. De mensen waarvan je zou willen dat ze dit conflict in hun voordeel zouden beslechten... zijn het slechts er toegerust om hier goed uit te komen. En dat steekt ons allemaal, mij ook. Alleen, en en dat is toch... ook voor Frankrijk en bijvoorbeeld Engeland de reden om te zeggen... nou, misschien moeten we daar toch iets aan gaan doen. Ja, dat is precies de reden waarom ze dat anders willen. Maar dan zullen zij ook aan ons moeten uitleggen... waarom zij denken dat, door dit te veranderen, ze de risico's kunnen vermijden... die daar ook mee samenhangen, namelijk die proliferatie waar ik het over had... dat die wapens dan in de regio verder worden uh, verspreid waarbij het risico loopt dat die wapens dan elders nieuwe conflicten veroorzaken. Ja, het embargo is al afgezwakt. Het loopt nu nog tot eind mei. Denkt u dat verlenging er nog in zit? Ja, dan, dan noemt u eigenlijk uh, het grootste probleem. Als we er niet samen uitkomen als Europese Unie, stopt het gewoon het embargo. En dan is het uh, aan iedereen, ieder individueel land... om zelf te bepalen of ze al dan niet wapens willen leveren. Komt dat moment dat het free for all is, dat het ieder voor zich is, niet steeds dichterbij... Uh, als we er niet samen uitkomen uh, met z'n uh, 27e, uh, dan uh, komt dat moment uh, dichterbij. Dus het is ook mijn streven om er toch samen uit te komen dit weekend. Met z'n 23e. Minister Timmermans was dat in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Na het nieuws van vijf uur praten we over de ontmanteling van de failliete fosforproducent Termfos in Zeeland. Het is inmiddels bekend hoeveel geld dat gaat kosten. Tientallen miljoenen. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen op Cyprus. En Louis van Gaal die geeft op dit moment een persconferentie in verband met de komende twee kwalificatiewedstrijden van Oranje. Straks ook daar meer over.